Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het stikstofdebat in de Tweede Kamer is nog steeds bezig. Al de hele dag praten politici daar met elkaar over de plannen van het kabinet. Daarin staat dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn. Kritische partijen gingen eigenlijk maar voor twee opties, vertelt verslaggever Xander van der Wulp. Ze zeiden je bent of voor de natuur of voor de boeren. En in het midden zag je uh, dat de coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie die worstelden daar echt mee. De details van waar welke boer moet minderen moet nog worden uitgewerkt, zegt de minister. Er zijn gebieden waar veel kan. Ook in de toekomst. En ja, er zijn ook gebieden waar de situatie veel ernstiger is. En daar moeten we aan de slag. We hebben geen keuze. En ja, de provincies moeten daarmee aan de slag. In Amsterdam is een man van 18 opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij afgelopen maart. Toen werd in de rivierenbuurt een man van 21 neergeschoten. In het huis van de man die nu is opgepakt vond de politie ook een vuurwapen. Een weer ruzie maakt met een handhaven kan binnenkort een harde klap terug verwachten. Handhavers krijgen een wapenstok. De gemeente moet wel eerst een vergunning aanvragen, zegt die minister. De handhavers vragen al jaren om meer middelen, omdat ze merken dat het geweld tegen ze toeneemt. En heerlijk op een warme dag als vandaag. Hey! Stay! Kinderen en jongeren uit Leidse Dam in Zuid-Holland duiken deze dagen massaal de Vliet in. Dat is een kanaal, net een openluchtzwembad met opblaasbanden en de wal vol handdoekjes. Maar het mag eigenlijk niet, zegt deze man van de provincie. Je mag nergens zwemmen in de Vliet. Dat is vanwege de veiligheid. Er is dus hier veel binnenvaart en de binnenvaartschepen die kun je hier niet goed zien of die kunnen niet op tijd stoppen op het moment dat ze aanvaren. Maar de jongeren zijn hier niet echt van op de hoogte blijkt. Moeten? <laughs> nee. Ja. Voor je zwemmen? Maar iedereen zwemt hier. 60 euro? Zo? 150. Wajo. En dan nog het weer, zonnig en warm, maar in flink wat delen in Nederland ook al regen, soms met onweer. En morgen overal regenachtig dan tussen de 22 en 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is R de Hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend en Afrit A voor een 3 kilometer file.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 Hier is maar met Duinen. lopen door Duinen, op weg naar een ander land. Voeten in het zand, de zon die schijnt de grond. Zo heet mijn voeten branden, ik verdwijnen. Water drijft in water in de golven. Ik drijf mee mijn gedachten. Zweven met de wind mee boven zee. Ja, ja,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 Time to give up It's time to leave all this shit behind And realize it will never be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 with someone new we seemed to fit together very well she had the same eyes too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 wind blows And Tears up don't touch the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 Ja. Ja. ja, Gelukkig, ja. Ja, gelukkig. Uh, dat was het uh, wel waard? Vonden jullie zelf of niet? Het was in ieder geval een geweldige avond. Ja, uh, ja zeker als je dan meedoet, dan, dan wil je uiteindelijk toch winnen ook. Ja, uh, daar kan dus, je niet ja, omheen. Dat is een beetje het eergevoel uh, in dat, ja. dat op zich ja. oh. ja. Nou ja, we hebben er ook nog wel meer, meer voor gekregen. Een paar mooie uh, prijzen die erbij hoorden. Uh -huh. uh, maar uiteindelijk denk ik gewoon inderdaad die hele avond zelf, die ervaring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 die mogen spelen. Ja, ja ik had wel een voorrondetje in uh, n 1 Zitten er een beetje knappe koppen in die jury van de Pop Popprijs of Popprijs? <laughs> oh, nou, Kai. Kai, Kai. Kai. Kai. Ah, die is ja. hier geweest. Kai, Kai Koopman. Kai Koopman. Ja, ja, ja, ja, ja. Die is al, is die is al twee keer geweest hier. Dus, uh, ja, ja, ja. ja. En die heeft ja. er wel kijk op op. Ja. Ja. en Bert. En Bert, Bert ja, Bert ja, Bert, dat is ook echt een heerlijk fan. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat was echt een geweldige gozer. Ja? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik denk niet dat we zijn achternaam kennen, of wel? Nee, nee ik ken ja. helaas. Uh, Gewoon Bert. Bert maar, maar ik heb ook begrepen dat er een ex-collega van, uh, van mij... Uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland, Kirine Gijzen, die zat er ook in. Ja, dat was bij, ja. de, bij de finale, denk ik. Ja, ja. ja bij de, ja. de finale was ja, dat, ja, ja, de ja. Finale, ja. Ja. Ja, Heeft hij ook nog uh, wat bemoedigende woorden uh, toegesproken of niet? Of in ieder geval... Zeker, uh, ja, best... de... die heeft wel de prijs uit. Ja. Oh, en we kregen ook te horen dat, dat we geen streepjesshirts meer hebben. Uh, oh ja. Wat zeg je nou? Oh, ja, ja, we ja. hebben altijd streepjesshirts aan. Streepjesshirts? Ja, ja, dat mag niet meer. Waarom niet? Dus, ja. Nou, dat vond... ja. Dat is dus de zoetsappigste. We staan dus zonder streepjes. Het oh. is dus een ravelrandje. Uh, ja. Ja. We ja. moesten onze shirts en blouses ter plekke op het podium nog uittrekken. Dus er is een hele mooie overwinningsfoto met ontbloot bovenlijf en de popprijs in onze handen. Ja. Ja. Ja, dus vrouwen thuis. <laughs> ja. Dit is dus niet me too, dames en heren. Dit is oh. she too. Dit nee, is nog gewoon een, uh, lichtelijk intimiderend uh, verhaal. Ja, het is wereld, zegt, ja, wereld, ja, omgekeerde wereld ja, ja, ja, ja. Ja, Normaal gesproken moeten die mannen altijd in tengels uh, thuis blijven. Ja, ja, ja. nou, uh, dit worden, zal wel weer niet erg dit, zijn. Dit nee, weer, nee, weer, nee. Uh, ik, ik zeg hier niks over. Ja. want uh, ja, Kijk, als ik volgende week hier een dame op bezoek heb, dan hang uh, ik natuurlijk. Dat gaan nee, ja, ja, we niet doen. De muziek. Mannen, waar, waar ja. kunnen we dat in schaden? Um, ja, sowieso is het uh, rock. Rock? Ik bedoel, binnen... Uh, ja, dat is natuurlijk nu... Je na had een beetje een grunge stem. Een grunge-achtige stem. Nou, ja, dat is, we, een beetje uh, vergelijkbaar met... Uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, van de Foo Fighters. Uh, die, Dave uh, Grohl. Nou, dat uh, doet hij mij een beetje toevallig aan toevallig denken. Toevallig dat je Grinch zegt. Want we gaan zo meteen ook nog een koffer spelen... die volledig in het grunge-genre uh, zit.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 the driving I know how to stay here. Both the red and the black They seem to rattle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 Just hold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 Goedenavond, Jaap. ja. Ja, ja, ja. want te zijn. Ja, het is Memory Lane wat dat, wat dat er gaat. Want ja, de paden van ons hebben we wel een paar keer gekruist. Is het niet zeg ja. maar lijfelijk, dan is het ook wel gewoon via de sociale media kanalen of wat dan ook.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 Want ik ben ja. ook nog een, uh, een opname van jou tegengekomen op YouTube. Ja. En dat was een, uh, een, uh, nog een hele jonge ganna... die dan op een gegeven oh. moment op het podium uh, stond. Ik geloof bij, bij een Farah uh, was dat... Uh, ja. Uh, oh, yeah. Uit welk jaar was dat ook alweer? Ik geloof dat je 18 of 19 was uh, dat je yeah, daar uh, stond. 2005 205 was dat. Ja, ja zie je? Dat, uh, dat yeah. jaar was dat. Ik heb hem toegedeeld yeah. uh, om te laten zien van jouw fascinatie voor Leonard Cohen. Daarom heb ik hem gedeeld yeah. deze tijd. Oh yeah. Yeah. Yeah. ja, ja. Uh, dus dat, dat, dat, dat, dat was de reden. Um, yeah. Nou ja, um, de EP uh, is er dus... Uh, ja, uh, morgen uh, kunnen we hem vinden. Ja, yeah, zeker. Waar?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 train. Daar had hij het over. Deze Joey-vriend. Uh, tegenwoordig uh, woont hij uh, de, um, niet uh, meer in Horen, maar in Heerhuggewaard. Uh, dat betekent dus dat hij gewoon een provinciegenoot is. Uh, dit is ook alweer van vorig jaar. Smile heet het uh, nummer. En uh, ja, dat is een beetje om in de sfeer van Leonard Cohen te blijven. Want hij heeft ook invloeden. En dat hoor je alleen al aan zijn stem. Uh, wat dat uh, betreft. En daarvoor natuurlijk Ghana. Want die, die had het over de dames...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 But I guess I'm feeling